De Canon. 50 essentiële teksten uit de Nederlandstalige literatuur. De Ontdekking van de Hemel van Harry Moelis. Een nieuw werk in de Canon. En daar is een reden voor. Want een van de criteria om opgenomen te worden in de Canon is dat het boek minstens 25 jaar oud moet zijn. En daarom kwam het boek bij de vorige versie van de Canon, vijf jaar geleden, nog niet in aanmerking. Maar nu dus wel. En dus vloog het andere beroemde boek van Moelisch, De Aanslag, uit de kanon... om plaats te maken voor de ontdekking van de hemel. Moelisch zelf zou daar zeer mee in zijn nopjes zijn geweest. Hij beschouwde de ontdekking van de hemel als zijn magnum opus. Auteur Gaja Schoeters vertelt waarom. Ik vind het fantastisch dat de ontdekking van de hemel de aanslag gaat vervangen... Het is niet dat de aanslag geen goed boek is, maar de ontdekking van de hemel is echt, ja, een monument. Mullish was in de eerste plaats een uivere schrijver en dit boek is misschien gewoon de meest volledige Mullish. Al zijn thema's, al zijn obsessies, die komen erin samen. Je hebt religie, mystiek, geschiedenis, kunst, Cuba, Wereldoorlog 2. Het is echt voer voor literaire Mullish-fanaten en tegelijkertijd weelde voor Mullish-leken. Want eerst en vooral is het eigenlijk gewoon een fantastische avonturenroman. Het begin is een soort psychologische roman. Een liefdesroman, het tweede deel. En het slotdeel is een, een avonturenroman. Dus in die zin zit alles erin. Ja, waar gaat het nu eigenlijk over? Je hebt God, kortweg aangeduid als de chef. En die is het zat met ons, de mens. En hij wil eigenlijk zijn contract met de mensheid opzeggen. Alleen moet er iemand, een gezant, zijn testimonium gaan terughalen. En Mullish zet dat even letterlijk als werengaloos in scène. Iemand moet dus de stenen tafelen van de aarde terugbrengen naar de hemel. Nu, dat soort klus kan natuurlijk niet door om het even wie worden verklaard. En die gezant die moet gemaakt worden. Drie generaties vooraf al worden de wereldgeschiedenis en de gebeurtenissen zo bijgestuurd dat de ideale genencombinatie zich voordoet voor de geboorte van Quinten-Quist. En dat daarvoor een wereldoorlog moet plaatsvinden, ja, dat is wel iets waar drastisch, maar noodzakelijk. Het is nu eenmaal van levensbelang dat Quintens grootouders en zijn ouders elkaar in de ideale omstandigheden ontmoeten. Maar natuurlijk is dat eigenlijk een flauwe truc van de schrijver, want een mooier excuus om de hele twintigste eeuw onder de loepen te nemen, ja, die kan je eigenlijk niet verzinnen. Een boek schrijft vooral zichzelf. De schrijver is daarbij heel bruikbaar en zonder schrijver gaat het niet. Maar het boek maakt de dienst uit. Mounish zei wel eens, ik ben de Tweede Wereldoorlog. En wat hij daar eigenlijk mee bedoelde was, hij was het kind van een Joodse moeder en een collaborerende vader. En die eigenschappen die geeft hij door aan zijn alter ego Max Delius, die behalve sterrenkundige ook een vrolijke Don Juan is. Al wordt hij na zijn ontmoeting met Ada plots volstrekt monogaam. Maar tegelijkertijd wordt hij gedreven door een zoektocht naar de wortels van zijn bestaan. En uiteindelijk vindt hij de moed om het concentratiekamp te bezoeken waar hij vermoedt, want hij weet het niet zeker dat zijn moeder daar is omgekomen. En niet toevallig is het net dat moment dat in een vrij scène die, die even tragisch als schitterend is, zijn relatie met Ada zal verknallen, zoals de Tweede Wereldoorlog eigenlijk altijd alles ontwricht. Dus het is dat soort verwikkelingen waar moeders de hele tijd mee zit te spelen. En even onvergetelijk is de manier waarop het lot toeslaat onverbiddelijk, in de vorm van vallende bomen en inslaande kometen, elke keer dat de engelen moeten ingrijpen, bijvoorbeeld om te zorgen dat Max zijn telescoop op de hemel richt en hun bestaan zou kunnen ontdekken. En dan nadert de roman bijna zijn einde en dat einde dat is van een soort surrealisme of magisch realisme. Je hebt een meesterlijke scène waarin Quinten ten hemel opstijgt, compleet met gevleugeld paard en dat vat eigenlijk mijn liefde voor dat boek samen in één beeld. Want Mullish is er alweer in geslaagd om een universum te scheppen waarin werkelijk alles mogelijk is en toch logisch voelt. En dat vind ik onwaarschijnlijk. En het mooiste bewijs is misschien dat al deze beelden spontaan in mijn geheugen opduiken, meer dan 20 jaar nadat ik het boek voor het laatst heb gelezen. Ik denk dat daarmee onomstotelijk bewezen is dat dit het magnum opus van de Grote 1 is. En tenslotte, hij vond het zelf ook. En wie ben ik om Harry Mulisch tegen te spreken? Op een gegeven moment is een boek goed. En dan is het al goed voordat het er is.